Die het huis open. Ja, mogelijke schoonmaken. De eerste curl neemt Maria. En suddenly I'm How oh, wonderful a sound can <laughs> be. Ja, dat zou jij wel willen, hè, mens van de heren. Oh, ja, wadamang. Voor mij geen bakkeras hoor. Ik is toch veel te weeg. Maria, je weet niet wat je mist. En ik wil ook wel eens wakker worden tussen die mooie pompoenen van je. Oh, of is het nou echt alleen maar voor je vrienden? <laughs> Oh, je bent toch veel te klein om tussen mijn bobby's te liggen, joh. Oh ja. Oh, oh, oh. Ik druk je plat of het raak je kwijt. Nou. Oh. Zo'n leukie als jij, kapot, toch, man. Nou, ja, dat is 1-0 ja, van jou, ja. Ja. Ben je weer ja. bezig, mans? Maar ik denk op je kop zitten, Maria. Ze ja. denken je maar in één ding. Ah, als je dat niet deed, beste Carlo, dan stierf de mens het beslist uit. Want ja, vrouwen wel. denken de meestal. Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Ja, je hoort het, Maria. En dat is aan de politie aan 1991. Ik niks meer wat het vrouwen betreft. Dat ik weet het niet, hoor. Ik maak alleen maar schoon. Nou, maak er toch niet zo'n punt van Carlo. Hij zit je tevoren en je kent hem toch? Ja, grapje, maar ondertussen. Ja, uh, wat ging je hey, mee? We zitten met zes moordzaken en fikse onderbezetting. Aanpakkeren heren en dame natuurlijk ook. Ik ja. ben al weg. Dag Maria. Straks oh, ja. gaat de telefoon, met er weer eentje volijk. Jezus, oh, ja, ja, ja. Kees. Nooit ja, ja, ja. geweten dat jouw helderziende was met Pieters moordzaken. Daar kan nog handig van pas komen. zeg. Trekken we het percentage op voor ja. de zaken nog wat verder dat is niet zo. Zullen we ja, goed gebruiken? Ja, ja. Jongens. Ja. Dat belooft ja. wat. Dat, dat. Iemand wel eens in de Eldorado geweest? Nee, Eldorado. nee. Is dat niet iets in de geschiedenisboekjes? Ongetwijfeld. Maar dit is dan die chique wipclub in Zuid. Er is ook iemand in geschiedenisboekjes En naar nou, het schijnt niet vrijwillig. steekt een flink mes uit zo. en hij drijft in het zwembad op een oplaasstoel. Nee, ja, ja. Hé, hey, ja. dat stukje ja. die kind ik nog niet. Ja, ik zeg, ja, Carlo, jij hebt zo'n ervaring met vrouwen. Ik heb ook ervaring met eikels. Ja, Hé hey, jongens, een beetje ja, rustig ja, als ja, ik zeg. Weer, jongens, als ik jullie zo bezig word, dan ben ik gewoon blij dat ik geen kinderen heb. Theo ja, van ons? Ja. Jij had al lang op weg kunnen zijn. Ja. Vooruit. Ja. Oh, goed. Kom, goed. Klop, we gaan. Aan de arbeid. Zeg, is dat nou nodig elke keer? Ja, maar ligt het niet.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 En niet alleen om ons vermenigvuldigen, zoals Theo denkt. Ja, ha, ha, ha, ha. Nou, hier is het. Dat ziet er goed uit. Ja. Die me, Kunnen ze die wagens dan niet de slag hier ruimer maken? Ik heb me confikeren. Ja, ja. Als ze de wagens op jouw maat moeten maken, Gert, dan komt er van bezuinigen bij de politie allemaal niks terug. In dat heet jouw mond, Kees Klok, wat een misselijke grap. Je weet toch dat ik een schildklierafwijking heb?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 Zullen we maar eens gaan kijken? Ja. Volgens mij ben. is de inspecteur er ook al. Ik ja. dacht tenminste dat ik zo'n oude zat. Sorry, heren. Mag ik kom er even langs? Ja. Zijn de gang? Ik hoop dat het nu weer eens een lijk is. De laatste paar vielen uit elkaar. Zodra hij op. opdeelde. Hé, uh... hey, ja. Karel. Je bent er ook al, zie ik. Mm -hmm. Zeg, is het jou nu opgevallen dat elke keer als jij met je vrouw een leunsafspraak hebt. er een melding binnenkomt? Zou er misschien, ik weet het niet, enig verband bestaan, denk je? <lacht> Volgens jullie <lacht> wel. De vloek van de hoofdinspecteur noemt maar we raken eraan gewend. Hoe staat het hier? Nou, dokter Kern is net met hem bezig. Bijzonder Nog geen idee. De klok is erbij. Kees. Dokter Kern. En, heer? Momentje nog, inspecteur. Nog even zijn temperatuur. Zeg, Gert, heb je dat meisje al gehoord en gevonden, heeft? Ja, ik was op weg, Kees. Als Karel me niet had tegenhouden, was ik er al geweest. Ze zit in de bar. Mm -hmm. Brons had er in de gaten. Er zijn twee dingen die me opvallen.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 tv journalist met actualiteitenrubriek Het Oog op de Wereld. Je nou je zegt? Ik dacht al dat dat hoofd maar bekend voorkwam. Hij was toch gespecialiseerd in buitenlandse politieke kopstukken? Ja, precies. Ja. Ja. Hij liet ze net die dingen zeggen die ze liever niet wilde zeggen. De luis in de pelsende politiek werd hij genoemd. Ja, zo zie je maar. Bekend of niet, de dood komt voor iedereen. En nooit zoals je verwacht, heren. Prettige middag verder. Mm -hmm. ja. zo. Nou, eens kijken. 48 jaar... Getrouwd met een Natasja, twee zoons, 19 en 21. in Hilversum, Sterlaan, 66. O, nou, meer gegeven staat er niet in zijn portefeuille. Verrek zich. Ewoud Veenstra, het geweten van de televisiejournalistiek. Nou, die was hier in elk geval een gerevelde klant. Hij was nogal verkikkerd op een thuismeisje meisje hier. Een Kim K.O. Ka K.A.O. K.A.O. K.O. Ja, Kim K.A.O. Maar gisteravond is het er niet geweest. En zijn auto staat er ook niet. Zou zijn vrouw op de hoogte zijn geweest... was ze een relatie met het Thijs meisje? Zeker weten. Hij schijnt vaak in dit soort escapades te hebben gehad. Mm. Ze was vannacht hier rond twee om te kijken of hij wat er misschien was. Volgens de barkeeper was het dus duivels. Ze schreef dat ze spuug zat was... en dat ze hem dat ook goed duidelijk zou maken. Hij had haar leven verpest en ze exciteerde nu... kan hem zijn strot wel afsnijden. En ze was niet de enige die er zo over dacht. Ik blijf het schokken, ja. vinden. Ik zie van iemand die een gewelddadige dood is gestorven. Ik ben er nooit al. Droomde er wel eens van, weet je? Dat? Ja. Ja, zo ik het in mijn ja, dromen. Nou, als ik thuis ben, denk ik nooit aan lijken. Geen moment. Als ik het wel zou doen, zou ik het nooit kunnen volhouden. Iedereen reageert op zijn eigen manier. Heel verzim was het, hè? Mm -hmm. Laten we de droeve boodschap dan maar meteen gaan brengen. Kunnen we ook even kennis maken met de weduwe. Ah, buiten schijnt de zon. Heel Amsterdam zit te genieten en wij zitten hier. Ach, Wim, het is toch wel rechtvaardig verdeeld in het leven. Ja, jij had ook op die stenen tafel kunnen leggen, Breek. En dat was een stuk vervelender geweest, jongens. <lacht> jij loopt straks weer naar buiten, kun je nog bruiner worden. Hij niet meer. Ja, optimist. De zon maakt de mensen blij. Zoals hier in dit koude kikkerland. Suriname, dan schijnt hij altijd. Kun je een avond wat gevrolijk voor we zijn. Ja, jullie lachen wat af daar, hè. Ik <lacht> ben niet elkaar weer eens een keertje afmaken. <lacht> Hey, eh, heb, jij, eh, heb jij al die haren gezien hier op zijn kleren? Ik denk dat we plakfolie moeten gebruiken. Zo, bruine haartjes. Een heleboel. Dat zou me niet verbazen als het kattenharen zijn. Nog even wat materiaal om de nagels vandaan halen. De vingerafdrukje. En hij is klaar voor de ijskast. Ah, zo hoort het ook: hij in de koeling en jij in de zon. Ja. Nog even zijn kleren opruimen en klaar is Kees. Ja, hè, misschien hebben we deze keer meer geluk dan met de vorige. Stel je voor dat ze in Rijswijk vezeltjes vinden of iets dergelijks die ons regelrecht naar de plek van de misdaad wijzen. En vervolgens naar de daden. Man, dat zou toch een ongekende luxe zijn. Ja, nou, je maakt er dan wel een grapje over, Prekie. Maar uh, ze kunnen een verdomde hoop hoor, daar bij het gerechtelijk laboratorium. Ja, ja. Ik heb ze meegemaakt De zaken die al opgelost waren naar het microscopisch onderzoek. <laughs> Hoeft u niks meer te doen? ...behalve de daderarrestering. Nou, ik ken ze niet. Dat soort zaken gebeuren altijd ergens anders. Nooit bij iemand die je kent. Ja, maar jij loopt nog niet zo lang mee als ik. Nou, noem mij dan nou maar eens één voorbeeld. Eentje maar. Als het je lukt, trakteer ik. En anders jij. Afgesproken. En dat pilsje, daar ben je kwijt, man. Laten we eens even kijken. Uh, hoe zat het nou ook op je gast... Zie <tot> je de... ja, wel, wacht... sprookjes, <tot> jongen. Krijg een biertje van je. Hé, hey, hey, wacht even. Niet zo snel, jongen. Wacht. Ja, mag een mens dan even nadenken. Ik, euh, ik dacht dat al die Surinamers zo traag waren. Niet als het voor te halen, valt Wim. Ik geef je tot de auto. En als je dat nog niks hebt verzonnen... kan je man. Veenstra moet dus volgens de tijdrekening van de dokter tussen half één en half zes vannacht zijn geboren. Ja, volgens de barkeeper van Eldorado was het twee uur toen mevrouw Veenstra daar was om maman te zoeken. Ja, misschien heeft ze hem wel gevonden. Eh, misschien, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dat zijn er dat het om gedaan. Waarom ineens zulke drastische maatregelen? Veenster was duidelijk een frequente vreemdgang en zij wist ervan. Kijk, als dat nou de eerste keer was. Wat maakt dat nou uit? Nou, ik weet uit persoonlijke ervaring dat je moordneigingen krijgt wanneer je echtgenoten voor de eerste keer in bed vindt met een vreemde vent. Maar als het regel wordt, dan haal je er nog een advocaat bij. Ga je toch niet het risico lopen dat je een flink deel van je leven in de lik moet doorbrengen? Op nou, de bijl maar paai is. er zit vol mensen die er toch anders over denken, ja, Kees. Ja. He, die het recht vinden om een poosje in zo'n chique hotel te mogen logeren. Radio, televisie, sport op zijn tijd. Wipje in een keurig afgesloten rij. al <laughs> nou, uh, mocht ik daar elke dag mij niet Ja, nou, Hier, daar is het? Nummer 66. Kan ik het zeggen? Nee, nee, nee. Nee, nee, ik liever zelfs. Dat hoort er nog helemaal bij. Maar blijft een rotklus. Even zo goed bedankt voor het aanbod. Uh, nou, we kunnen wel een kwast overheen hier en daar. Maar het is nu niet echt een goedkoop, Monikie. Nee, er valt bij de televisie kennelijk een moeilijke om te verdienen. <tosses> Waarmee kan ik er van dienst zijn, heren? Uh, mijn naam is Van Huizen, hoofdinspecteur bij de afdeling Ernstige Delicten in Amsterdam. Hoezo? Ja. Dit is mijn collega, adjudant Klok. Ja. Mag hij misschien even binnenkomen voordat ik u vertel waarom ik toe ga? Oh. Komt u binnen?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 een voortdurende nieuwsgierigheid naar andere vrouwen. Was de nieuwsgierigheid eenmaal bevredigd, kwam hij hier weer terug. Maar met die Kim Kau was het anders. Hij was echt verliefd op de... op een hoer, nota bene. Hij heeft de verleden week gezegd dat hij met haar wilde samenwonen. Hij wilde scheiden. Zo. Ik was daar gisteravond om te zien of ik een regeling met ze kon treffen. Oh, wat voor soort regeling had u eigenlijk precies in uw gedachten, mevrouw Veenster? Ik wilde voorstellen dat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 ...voor we de volgende doen. Nou, één er dan nog. denken. aan wat? Aan een broodje? Nee, aan zo'n sexy. <laughs> Als het zo ver met je komt, Carlo, merk je er niks meer van. Ja, dat zeg jij, Henkie. Ik ken mensen die er heel anders over denken. Maar afgezien daarvan, ik vind het gewoon een prettig idee. Ach. Het heeft iets mensonteerends. Ingewanden in een plastic emmer, gewogen, je hersens bovenop. <laughs> ...en het restant ziet eruit of het is aangeveten door een stelletje jena's. Alijk heeft voor zichzelf toch al iets feens. Maar kijk nou naar die veenstra. Dat is toch eigenlijk onnatuurlijk? Moord is onnatuurlijk. Dokter Paul doet echt niet voor zijn lol, hoor. Nee. Ze halen je alleen maar zo uit elkaar als er een goede reden voor is. En de nabestaanden krijgen er toch niks van te zien. Ja, dat ontbrak er nog maar aan. Wil jij echt een broodje tataar? Hou op alsjeblieft. Ik wacht even als je niet erg vindt.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 Ik kreeg je niet met te pakken. Je zat in een vergadering. Ja, daar komt een heleboel werk aan. De burgemeester van New York komt binnenkort op bezoek... en ik, ik moet de hele ontvangsten de planning oh, hebben. Nou, leuk. Nou, nee, weer eens een afwisseling van het gewone voorlichtingswerk. Ja. Een krentje in de pap, zou Kees Klok zeggen. Dat ja, was... tuurlijk, maar ja. het wordt wel flink doorwerken de komende tijd. Ja. Ik ben bang dat we elkaar weer behoorlijk zullen verwaarlozen. Ben je gek? Het gaat er niet om de kwantiteit? Het gaat om de kwaliteit. kwaliteit. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Dat zeg je zelf altijd, hè? Nou, kom, wij slaan ons er wel doorheen. Ja zeg, je hebt toch geen uh, rare schuldgevoelens, hoof ik? <laughs> nou, mijn moeder vroeg laatst of ik er geen spijt van had dat we geen kinderen hebben. Oh, nou, ja, ze begrijpt maar niet dat we er samen voor gekozen hebben om het zo te doen. Nou ja, het is niet altijd gemakkelijk, maar in onze situatie zou het niet anders kunnen. Niet, hè? niet echt. Nou, toch brengt ze me soms aan het twijfelen. Het zou nog kunnen. Je bent net 38. Tenminste, als je het echt zou willen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik ben gelukkig zo. Ook al zie ik je niet zo vaak als ik zou willen, maar zo is het goed. En jij? Nou, blij dat ik toch maar met je getrouwd ben. <laughs> Dank je, dat bedoelde ik niet. En nee, wat kwam er nu uit? Oh, ja, ja. een lastige zaak. TV-journalist vermoord. Hm? Ja, je kent hem wel, E. Veenstra. Het is niet waar. Ja. Veenstra? Ja, die ja. kende ik wel, ja. die, die, die kwam hier wel eens. Vermoord? Uh -huh. Ik een chic bordeel. Je meent het. Uh -huh. Zeker. Niks menselijks is zelfs een televisiepersoonlijkheid vriend.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 Bureau voorlichting met Rudy Heemskerk. Ja. Hé hey Ger, ga jij ook over je Nou, dat wordt een geheim ja. weer van die aardse bakkie. Zo, zo. Nou, voor maar... je, dan ben je niet slim, mans. De oude Chinezen zijn in het al, wanneer je lekker wil pikken. Moet je vooral de kop niks flikken, of moet jij leuk. ook nog nou, ja. een beuken, is een Mag ik, ja. uh, ik zo'n worstje? Ja, ik kom eraf. Het gek van die secties. bent onverzadigbaar. Ja, daar zijn mevrouwen ja, tegen. Ja. Ja. Ja. <laughs> daar wordt heel verschillend over gedacht. Nou, nou kophouden ja. jullie twee, ja? Ik heb een drukke dag achter de rug en ik heb ja. geen zin meer in dit kinderachtige gekiezen Bel ah, elkaar nee. vanavond maar gezellig op als je zo nodig moet. Hebben jullie alle tijd dan val je niemand lastig. Verdomme Gerrit, volgens mij heb je echt vieze prut in de Ja, ja, ja, jij bent een grote feiterman. Heerlijke koffie. Ik krijg niet anders dan woon van de taal thuis. De stemming zit er alweer in. Ja, eigenlijk, ik, al, ik zie dat we de laatste zijn. Sorry jongens, maar ik moest even ja. langs het huis. Laten we meteen maar beginnen. Koffie? Ja, ja, lekker. Nou, wacht maar tot je de proef. Ja, ja, ja, ja, ja, ja ik ook. Ja, graag. ja is mooi zo. zo Dank je. Let dan op, daar komt een resume vanmorgen. Rond kwart voor tien vond Marloes Wekers.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 En dan hebben we nog Lambert van Geen, de chef kok. Werkt alleen in klassentent. En ik moet zeggen, het is een goede kok. Ja? Ik heb even een slaatje geproefd en het was een tractatie voor mijn verwaarloosde gehemel. Ik oh, ja. ja, ja. heb je kennelijk goed vermaakt daar. De volgende keer mag jij naar de sectie. Oude hoer. Ik heb er gewoon mijn werk gedaan, net als de anderen. Maar jij voelt je hebt natuurlijk weer tekort gedaan. Hou ik heb er gezellig Rustig, uh, uh, rustig. rustig. mij daar niet door. Ah, dus. Rustig! We zijn er maar net begonnen. Ja. We doen allemaal ons werk zo goed mogelijk. Ik wil erover geen kantoem. Niet voor de grap en ook niet voor de ernst. Te ja. begrepen? Verder ja, niet ja, ja, ja, nou, nou uh, Brons en Van Ton... die hebben nog wat specifieke informatie over die meiden en klanten. Er werken vijftien meisjes. Vijf Hollandse, vijf Thaise en vijf Zuid-Amerikaanse. Ze schijnen een behoorlijk inkomen oh, te genieten. Het is maar wat je genieten noemt. Zo heeft de zondag. Ja, eh. Nou, ja, ja, evet. oh, Mag ik ja. nog even verder? Dank je...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 komt elke dag even langs. Vaak samen met uh, Wim Kromhout, fabrikant van computeronderdelen. Oh, dat is en de heren zijn niet alleen onverzadigbaar, ze hebben ook een voorkeur voor allerlei bizarre spelletjes. SM en dergelijke. Ja. SM, oh, ja. niet. Ja, ik was al ja. niet bij het idee. Buiten de muren van het gesticht lopen er meer rond en naar binnen zitten, Gerrit. Ja. Ach wat, jongens, kom. Ze doen er ook niet met kwaad mee. Als ze dat een nou leuk vinden. Nou, voor één keer ben ik het een met je eens, Theo. Over SM doen echt van die spookverhalen eronder. Je moet alleen je grenzen weten. Ja, als de mensen hun grenzen kennen, dan hebben wij niet zoveel werk. Je ja, zo nog even. Theo, ga verder. En dan is er. De... Ja, ik ook ja, nog een bakker? Ja. ja, nog ja, ja, ja, ja. Mag ik ja, nog een beetje suiker? Jongens, oh, even hey, wachten even. Dan is er nog Tony van Ham. Ja, ja, dat doen we ja. allemaal natuurlijk. Ja. Volgens de papieren handelaar in exclusieve tweedehands auto's. Volgens mij handelaar in alle tweedehands Alsjeblieft. Alles is goed, zolang het maar gepikt is. Ja, ja. ja. dat kun je wel stellen, ja. Bram van Zeven is de volgende. Producent, Je weet wel, de maker van al die uh, amusementsprogramma's... zoals uh, de drone-show en Neem maar mee naar huis quiz. Nou, die er zeker ideeën op voor de recht op een eershow. <tijd tijd tijd> ah, laat. E laat mij nou even doorgaan, anders zitten we hier morgen nog. Eh. Ben Sabi is de volgende. Een Marokkaanse zakenman, importeur van sluitvruchten. Dadels, vijgen en gedroogde pruimen. Ah, Als jij je mond uh. open doet, Theo van Ton... Nee, nee, ik zeg niks meer. Ik zou niet durven.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 Maria Lindes, Prekast Misier, Arnie Breveld, en Wim Welling, Tim Beekman. Technische realisatie, Tom Prudom, en Jan-Willem Vassili, regie, Eero Muller.